Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zandvoort, de zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu de nacht. Girls enjoy, she don't play around, she's like right to the point My girls like candy, a candy tree and she Want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. Als ik eerlijk ben, erger ik me soms. Komt er minder uit mijn mond dan ik heb liggen of met ton. Maar dat geeft ook niet, want ik ben onderweg.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 Justify my love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 Let be I'm in love, get a Just a little more 9 is zon zee Zandvoort en Wolverhampton Son de jouer steel,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 En dat ik je nu mis heb ik nu pas begrepen Ik wil alleen jou aan me zij als mijn man Dus ik sluit mijn ogen en ik droom ervan Hoeveel ik van je hou zal jij nooit begrijpen En wat je betekent kan geen pen beschrijven Ik wil alleen jou aan me zij als mijn man Dus ik sluit mijn ogen en ik droom ervan